8 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal.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 Haar broer, de afgezette premier Taksim... zou nog steeds via zijn zuster aan de touwtjes trekken. De politie is op zoek naar getuigen van een ongeval in Den Haag... waarbij een 90-jarige vrouw zwaar gewond raakte. Eind december werd de vrouw, die met een rollator liep... hoogstwaarschijnlijk geraakt door een auto. Het ongeval gebeurde eind van de middag op de Mozartlaan... bij de ingang van een parkeerplaats van een supermarkt. De vrouw werd 23 december op het asfalt gevonden... met haar rollator naast haar...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 Bij de jaarlijkse tellers telling van overwinterende ooievaars... zijn dit weekend zo'n 500 ooievaars geteld. En dat betekent dat er minder ooievaars in Nederland overwinteren... dan andere jaren. Minder is niet per se slecht, zegt de stichting... ooievaars research and know-how. Een deel van de ooievaars overwintert hier... en een ander deel trekt gewoon weg. Het weer, steeds meer bewolking en vannacht een beetje regen of motregen. Morgenochtend schijnt hier en daar de zon. Er kan ook een bui vallen en het waait stevig. Het wordt 7 tot 9 graden. Dit was het NWS Journaal. Radio 1. NTR. Als we allemaal Voor één uurtje, al uurtje per dag met wetenschap bezig ja, zijn... Ja, dan ben ik een gelukkig mens. De kennis van nu. weten zeggen ons meestal niks. Met Koen Verbraak. Goedenavond, dit is de kennis van nu. Het nieuwe wetenschapsprogramma van de NTR op de zondagavond. Iedere zondag heb ik het genoegen om met de Nederlandse wetenschapper van Allure... een uur lang te praten over zijn of haar vakgebied, fascinaties en drijfveren. Vanavond praat ik met Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen... aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Toen ze in de jaren negentig wilde promoveren op onderzoek... naar de mogelijke invloed van hormonen op hart- en vaatziekten... wilde geen cardioloog haar begeleiden... Toch zetten ze door en in 2006 promoveerde Angela Maas aan het UMC Utrecht. Al voor haar promotie opende Maas een speciaal spreekuur voor vrouwen... waar in eerste instantie geen huisarts patiënten naar doorverwezen. Inmiddels vindt Maas het gelijk steeds vaker aan haar kant. In 2012 werd ze benoemd tot hoogleraar... en afgelopen week ontving ze de prijs van de Radboud Universiteit. Mevrouw Maas, goedenavond. Wat is dat eigenlijk voor prijs, die prijs? Nou, Hemmersdorf was de rector van de Radboud Universiteit in de oorlogsjaren... En die heeft eigenlijk zijn rug uh, recht gehouden in die tijd. Dat hij niet wilde tekenen voor uh, samenwerken met de Duitsers. En dat is ook de reden geweest dat de universiteit... een aantal jaren in de oorlog gesloten is geweest. En uh, ja, de prijs is, is naar zijn optreden vernoemd. Hè? Iemand die maar er de rug... zit ook een soort compliment voor onverzettelijkheid in of zo. Precies, precies. Dat, en dat, dus, dus... dat geldt voor u? Nou, ik, ik, ik voel dat compliment. Ja. En ik, ik vind het des te leuker ook... dat. Ik het van de universiteit waar ik nog niet zo lang uh, werk, uh, zelf krijg. Heel goed. Dus, nou, uh, ik ga zo meteen van ja. u horen waar die onverzettelijkheid op berust. Hè? Want u bent cardioloog voor vrouwen. Hebben vrouwen dan een ander hart dan mannen? Um, ja. Uh, we hebben we, een heleboel dingen zijn verschillend. We hebben natuurlijk al een, een hart is een spier, dus we hebben uh, uh, minder spiermassa dan mannen. Dat zien we natuurlijk ook in, in de sport, bij sporters. Uh, maar de spiermassa van het hart bij vrouwen is kleiner. De diameter van de bloedvaten is klein, kleiner. En mannen en vrouwen zijn natuurlijk de eerste 50 jaar uh, van het leven heel erg verschillend. Dat is ook nodig. Want uh, om de soort in stand te houden, hebben we die hormonale verschillen nodig om ons te kunnen voortplanten. Maar dat heeft ook consequenties voor de manier waarop we ouder worden en onze bloedvaten verouderen en onze hartspier verouderd. Maar ik stel mij voor dat een hartaanval gewoon een hartaanval is, of dat nou bij een man is of bij een vrouw. Uh, nou, daar, daar zitten zeker heel veel verschillen in. Vooral als je kijkt naar hartinfarcten bij mannen en vrouwen onder de 60 jaar. Dan hebben vrouwen bijvoorbeeld twee keer zo vaak bij een hartinfarct geen zichtbare afwijking aan de kransvaten. Dus bij mannen is er veel vaker op jongere leeftijd een reden om te dotteren of een stent te plaatsen. Dus vrouwen hebben veel vaker een hartinfarct bij een zogenaamde open coronair arterie. Uh, bij vrouwen uh, speelt ook veel vaker het mechanisme van kramp, spasmen in de bloedvaten een rol tijdens een hartinfarct. Dus de dus... symptomen zijn ook anders? Um, Want het is klassiek, he? toch pijn in je linkerarm. He? Dan ja, moet je op, op je hoede ja. zijn. Nou, er zijn een heleboel overlappende symptomen bij een hartinfarct. De, de pijn op de borst staat ook bij vrouwen centraal. Maar vrouwen met een hartinfarct hebben veel meer ruis. Toeters en bellen eromheen. Zoals misselijkheid, pijn in de rug, in de oksels. Uh, dus het is de ook luchtkort. minder duidelijk wat ze hebben. Precies, precies. En, en doordat ze veel meer ruis om het infarct heen hebben... Uh, herkennen ze zelf de klachten vaak niet. En zetten ze ook vaak nog de arts op het verkeerde been. Dus, door, door wat te zeggen? Uh, door, door te, te zeggen, van, nou, ik, ik heb zeker iets verkeerd gedaan. Hè? De vrouwen gaan eerst uh, mannen rapporteren als ze problemen hebben. Maar vrouwen gaan altijd eerst interpreteren... van heb, heb ik iets fout gedaan? Uh, het zal wel hier of daar aan liggen. Dus uh, het tijdsinterval... Vanaf het begin van de klachten bij een hartinfarct. totdat de eerste zorgverlener wordt gewaarschuwd. die is bij vrouwen eigenlijk nog steeds standaard. is die 17 tot 20 minuten later. En de schade is daardoor ook groter? Uh, dat hangt er een beetje vanaf. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Omdat uh, uh, als het mechanisme echt spasme is. Uh, en er weinig onderliggende vernauwingen zijn. dan kan het best zijn dat uh, uh, de uiteindelijke schade minder groot is. Alleen we zien, uh, zeker op jongere leeftijd. dat uh, de sterfte. dus we zien minder jonge vrouwen met een hartinfarct dan jonge mannen. maar de sterfte. Uh, is uiteindelijk nog wel hoger. Maar dus dat als is als niet het krijgt, altijd hetzelfde. Uh, nou, ze gaan er, uh, de, de sterfte van het hartinfarct is hoger. Maar de schade als het overleden hoeft niet per se groter te zijn. Dus een beetje ingewikkeld. Maar uh, dus in ieder geval de sterfte op jonge leeftijd is relatief groter. Het hart is niet zomaar een orgaan. en We zien dat toch als de motor van ons leven. Ik leef het kleeft ook iets mythisch aan. Hè? Ja. Is dat terecht? Voelt u dat ook als cardioloog? Natuurlijk. Uh, dat zeggen patiënten ook. Kijk, uiteindelijk. Uh, het hart is een pomp uh, die ervoor zorgt moet dragen dat al onze en ook onze hersenen voortdurend nieuw uh, zuurstofrijk bloed krijgen. Dus het hart is eigenlijk een beetje de centrale schakel in het lichaam. En ja, van oudsher in de literatuur, in de kunst, uh, ja, ook, ook in liefde, in, in, er zit ontzettend veel emotie eigenlijk natuurlijk in het hart. En als je ook kijkt uh, waar mensen emotie voelen, dan wordt er ook vaak een beetje toch naar de borstkas uh, gewezen. Dus er en, zit heel en veel in. En hebt u in. dat ook als cardioloog? Of zegt u ja, kom op, ik weet gewoon dat het dat het, dat het een orgaan is. Ja, natuurlijk, kijk, we kunnen de lever ook niet missen... maar uh, ik begrijp de emotie die eraan vastkleeft, begrijp ik die wel. Die voelt en, u ook zelf? Ja. Uh, ja, nou ja, als je bijvoorbeeld ontzettend schrikt... Hè, dan krijg je, kan je dus enorme hartkloppingen krijgen. Dus die voel je dan ook weer daar in die borstkas. Dus, dus bij emoties uh, word je wel vaak geappelleerd... Uh, aan de aanwezigheid van dat hart daar in die borstkas. Ja. Wanneer bent u eigenlijk geïnteresseerd geraakt... in die vrouwencardiologie? Want begon dat met interesse in de cardiologie... of wilde u meteen vrouwenhart? Nee, nee, helemaal niet. Ik, to, toen ik solliciteerde uh, in 1981... voor een opleidingsplaats uh, in de cardiologie... toen zei... Ik juist tegen mijn aanstaande opleider dat ik het zo'n lekker stoer mannenvak vond. He, en dat, dat past ook wel een beetje bij mijn karakter. De, de, niet te veel aarzelen, gewoon beslissingen nemen, knopen doorhakken. En het was natuurlijk een vak uh, wat toen ontzettend in opkomst en beweging was. Dus ik zag er ook veel dynamiek in. Dus ik vond het eigenlijk wel stoer om zo'n mannenwereld binnen te stappen. Dus ik heb toen eigenlijk geen moment gedacht dat het uiteindelijk zo zou gaan lopen als het nu gelopen is. Nee, en hoe, hoe, u zegt, u stapt de mannen? Weer in. Het is nog steeds een mannenbolwerk, die cardiologie. Nou, de, de, degenen die het voor het zeggen hebben... zijn overwegend natuurlijk toch nog steeds mannen. En hoe dat, dat hou je je staande als hen tussen de hanen? Uh, nou, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je uh, laat zien dat je het vak goed beheerst. Dus dat je inhoudelijk goed bent. Dat je, dat je uh, ook op de hoogte bent... Uh, ja, dat je gewoon up-to-date het vak beheerst... en uh, dat je daar in ieder geval niet op afgerekend kan worden. En verder is het natuurlijk toch wel een beetje zo... dat je als vrouw, ja, misschien moet je wel twee keer je best doen... Uh, om gehoord en gezien te worden. Dus dat heb ik ook altijd wel gedaan. Ja. Maar ik vroeg u, hoe bent u bij die vrouwenhart gekomen? U zei, nou, ik, ben, dat, ik had dat, zin in dat masculine ja, dat, dat, vak. Dat was, uh, ik, ik was een paar jaar carioloog. Uh, sinds 1988 ben ik carioloog. En ik, ik was dat een paar jaar... En ik had iedere keer toch weer van die vrouwelijke patiënten voor mijn neus. Waarbij ik gewoon geen antwoord had op hun vragen. Moeten van... dus wat? Wat zeiden ze dan? Nou, dan, dan hebben, hadden ze bijvoorbeeld klachten van pijn op de borst. Ze hadden al een keer een hartkatheterisatie gehad. He, want dat uh, is een beetje onze gouden standaard... voor het vinden van vernauwingen aan de kransvaten. En er was dan niks op te zien. En dan vroegen ze aan mij van... ja, maar waar komen dan mijn klachten vandaan? En daar had ik gewoon geen antwoord op. En dan op een gegeven moment denk je van ja, ik, ik, ik zit hier nog maar net in. Hoe moet ik gewoon nog 30 jaar lang uh, mijn schouders ophalen tegen die vrouwen? Dus eigenlijk... Uh, Want er ja. was een, scha een ontbrekende schakel in uw kennis ook. Absoluut. En, ja. en ik, ik, ik was opgeleid met, met het idee van vrouwen hebben gekke en rare klachten. Want de, de norm in de cardiologie is altijd de mannelijke hartpatiënt geweest. Mm -hmm. dus, dus wat wij kennen over klachten, eh, dat is gebaseerd op hoe de man eh, zijn klachten ervaart. En, en dat eh, is wezenlijk anders dan vrouwen. Nou, eh, wat we eigenlijk steeds meer te weten zijn gekomen. En we hebben natuurlijk ook wel heel veel te danken aan de technologische ontwikkelingen... dat de afgelopen twintig jaar is letterlijk zichtbaar geworden... dat de onderliggende afwijkingen bij vrouwen... in de verschillende levensfasen anders zijn. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, vrouwen hebben uh, op jonge leeftijd hebben ze veel minder afwijkingen... in de kransvaten dan mannen. Dus de mechanismen bij klachten zijn veel vaak... Uh, dynamische, dus functionele coronair afwijkingen in Wacht plaats hey, van. Wat uh, betekent dat? Uh, nou, dus dus pasmen, kramp. Uh, dan al de aanwezigheid van vernauwingen. Bij vrouwen komen die vernauwingen in de kransvaten in een latere levensfase. En uh, je kan je dus voorstellen dat als je even oude mannen en vrouwen... bijvoorbeeld van 55 jaar neemt... weten we dus dat hun onderliggende afwijkingen verschillend zijn. En kan je je dus ook voorstellen dat hun onderliggende klachten... ook verschillend zijn. Maar ook de manier waarop mannen en vrouwen communiceren is verschillend. En... Je hoort eigenlijk toch in je opleiding daarvoor antennes te ontwikkelen. He, want wij leggen nog steeds die vrouwen langs die mannelijke meetland. Want, want ik vroeg u wat voor klachten hebben mannen dan? Die, die zeggen gewoon: uh, ik heb pijn in mijn borst. Precies. En, en, en als dat echt klachten zijn die bijvoorbeeld komen bij inspanning en ze zakken in rust weer af, als het echt dat verhaal is van angina pectoris, zoals in de boeken staat, is de kans groot dat er ergens een vernauwing zit. Nou, wat we bij vrouwen op middelbare leeftijd veel vaker zien, is dat ze aan de ene kant klachten hebben bij inspanning, maar dat ze bijvoorbeeld ook s'nachts klachten hebben. Maar dus dat ook hebben vaak... mannen niet. Uh, vrouwen hebben dat op middelbare leeftijd veel vaker. En we weten eigenlijk dat het mechanisme van klachten bij vrouwen op middelbare leeftijd... dat dat veel vaker komt door geleidelijke veroudering in hun hele kleine de haarvaartjes van de kransvaten. Want de cardiologie heeft zich altijd een beetje gefocust op die paar grote kransvaten... die wij toevallig kunnen zien bij een hartkatheterisatie. Maar we hebben miljoenen bloedvaten in de hartspier. Die kunnen we niet goed zichtbaar maken. En we hebben nog steeds een beetje de neiging... om als we iets niet kunnen zien... te zeggen dat dat er dus niet is. Maar dat betekent maar, dus ook dat vrouwen vroeger... dus het bos ingestuurd werden. Hè? Dat ze echt nou, klacht Niet alleen hadden. vroeger, maar nog ja. uh, gisteren en morgen ook weer. En dan zijn het dus ook... Mag je concluderen vrouwen aan dood gegaan omdat hun klachten niet herkend werden? Absoluut. Dus uh, dat, dat gebeurt natuurlijk nog steeds. Dat vrouwen ten onrechte worden weggestuurd, dat de klachten niet op hun waarde worden ingeschat en dat ze dus vervolgens ook niet vervolgd worden en ook niet behandeld worden voor die klachten, maar ook niet behandeld worden voor hun risico. Maar hoe schat u dat? Zijn dat dan misschien wel honderden vrouwen geweest per jaar die op die manier? Nou, ik denk wel veel meer. Oh ja. Ja. Omdat de dokter niet hun symptomen begrijpt. Nou, kijk, we hebben dat niet geleerd. En, en, en, en wat natuurlijk heel erg toch zo is in de geneeskunde. Um, als we iets niet hebben geleerd en uh, we hebben nog niet het goede gereedschap om nieuwe inzichten voor alles en iedereen zichtbaar te maken... dan hebben we gauw de neiging om te denken van dan bestaat het ook niet. He, maar, um... En u dacht op een dag er is toch iets anders aan de hand. Nou, dat is niet, was niet alleen een gedachte die ik zelf bedacht had... maar uh, er kwam ook geleidelijk aan literatuur over. Ja. Dus er werd over gepubliceerd. Vanaf 1991 is eigenlijk in de cardiologische literatuur... de vrouwelijke patiënt op de agenda gekomen. En het vrouwenhart ontdekt. Ja, al zijnde anders. En toen is er ook eigenlijk in Amerika is er toen opgeroepen om specifiek bij vrouwen onderzoek te gaan doen. En dat is ook gebeurd. Maar wat nu eigenlijk nog steeds. En, en, en aan de andere kant, dus de specifiek naar, naar vrouwen is, is onderzoek gedaan. En het vakgebied zelf, de cardiologie, heeft zich Technisch gezien verder ontwikkeld. Hm. Dus ook uh, de nieuwe technologie heeft zichtbaar gemaakt dat die verschillen er zijn. Maar wat er eigenlijk nog steeds een beetje ontbreekt, is dat de opgedane kennis die we hebben, dat die zich niet vertaalt naar de praktijk. Nee, want u ontmoette aanvankelijk veel weerstand. Hè? Toen, ja. toen u wilde promoveren ja. op de invloed van hormonen op hart- en vaatziekten, ja. wilde niemand u begeleiden. Nee, Hoe want kwam dan dat, een... dan? Nou, dat kwam een beetje, ja, oestrogenen, ja, dat is voor de gynecoloog. Want als je bijvoorbeeld bij vrouwen een onderzoek wil doen naar wel of niet oestrogenen. Dan heeft dat bijvoorbeeld consequenties. Want dan kunnen vrouwen die oestrogenen krijgen opnieuw gaan menstrueren. Nou ja, als je dat woord noemt in de cardiologie, dan is het van ja, dan moet je naar de, de gynaecoloog. Dus daar werd gewoon niet naar gekeken. Nou ja, dat, dat, dat is een beetje voor cardiologen natuurlijk eng terrein. Nou, maar u zegt cardiologen, maar huisartsen verwezen niet door naar uw vrouwenspreekuur. Dus ja, die hadden daar ook om, hun bedekking Ja, omdat daar natuurlijk toch ook, ook vanuit, vanuit, vanuit de, de jongste opleiding, ook van huisartsen, heerst er de perceptie dat het allemaal wel meevalt bij die vrouwen. Maar als we nu echt kijken naar de harde cijfers, ook wereldwijd, he, over alle continenten, de belangrijkste doodsoorzaak die er wereldwijd is... dat zijn hart- en vaatziekten bij vrouwen. En dat gaat dus niet alleen over hartinfarcten... dat gaat ook over herseninfarcten, dat gaat ook over hartfalen. Dus uiteindelijk, hè, in onze perceptie, uh, in de tachtige jaren nog... Uh, mannenziekten, maar inmiddels, wereldwijd... hebben wij qua sterfte hebben we, uh, de mannen ingehaald. Er gaan meer vrouwen aan dood dan mannen? Ja. En hoe komt dat dan? Nou, dat zal misschien enerzijds te maken hebben... Uh, met het feit dat er uh, onderbehandeling is. Hè? Dus als het niet uh, herkend wordt, wordt er ook niet behandeld. Uh, anderzijds zie je natuurlijk ook dat vrouwen uh, gemiddeld ouder worden... En dankzij uh, onze goede verzorgingsstaat, Niet alleen hier, maar ook in Amerika. Hè, de, de, we verzorgen mensen steeds beter. Waardoor we ook ouder worden. Mm -hmm. Houden we ook uh, oudere vrouwen die gehandicapt zijn. Door ernstig suikerziekte. Door, door, door hart- en vaatziekte. Houden we nog in onze verpleeghuizen extra jaren in leven. Ja. Tot ze uiteindelijk natuurlijk cardi cardiovasculair overlijden. Voelt u die tegenwerking nog? Of is, of is dat voorbij? Uh, nee, het is niet voorbij. Want veranderingen die hebben natuurlijk. Heel veel tijd nodig. En wie uh, werken u dan tegen? Nou, ja. neem u niet serieus? Uh, nou, ik ben een beetje wel die fase voorbij, want ik heb toch wel een beetje het gevoel, het feit dat ik toch ook uh, die leerstoel heb gekregen, dat ervaar ik zeker ook als een erkenning. Ik krijg ook meer middelen. Welke leerstoel? Nou, cardiologie voor vrouwen. Ja, ja. Oh, die bedoelt u, ja. Dus, dus dat ervaar ja. ik toch echt als een erkenning... dat het een, een serieuze tak van sport is uh, binnen mijn vakgebied... waarin ook nog een heleboel te ontdekken is. Dus hè, een van mijn opdrachten is natuurlijk... wat we al weten implementeren in de praktijk. Maar oh. ook de blinde vlekken die er zijn. Maar u zei, die tegenwerking is er nog. Die is er nog steeds. En, en je kan ook niet verwachten dat... Uh, dat dat van de een op de andere dag over is. En misschien heb ik zelf wel eens te snel um, die wereld uh, van de eerste lijn. en misschien ook de cardiologie willen veranderen. Want, ja, want u, de, ik leg lastig dat u zei: misschien had ik meer geduld moeten hebben, diplomatieker ja, moeten zijn. Ja, door dat mijn, heb ik moeten Door mijn ramkoers ja. ben ik wel eens het contact verloren met mijn omgeving. Ja, ja. Wat voor ramkoers dan? Nou ja, op een gegeven moment word je natuurlijk... Uh, dat was natuurlijk in de tijd dat ik nog in Zwolle werkte... word je ook wel eens een beetje boos dat je ten onrechte beticht wordt... van iemand die vrouwen wil medicaliseren. Die uh, dingen ziet die er niet zijn. Dus ik, ik heb toch wel daar vaak het gevoel gehad dat ik me moest verdedigen. Dan schiet je natuurlijk ook een beetje in een verkeerde vechtstand... Uh, en daar heb ik toch van geleerd dat je, dat, je daarvan uiteindelijk, dat je daarmee je doelen niet bereikt. Dus misschien heb ik ook die jaren nodig gehad... om, om wat meer wijsheid uh, te vergaren zelf. He, je maakt natuurlijk ook je eigen ontwikkeling door. Dus, dus ik denk nu toch... Er uh, ja, is natuurlijk ook een wat breder draagvlak gekomen. He. Ik ben niet meer de enige in maar, Nederland. Maar die... de, ik begrijp van u wel dat de emancipatie van het vrouwenhart... en haar klachten ja. nog niet uh, af is. Nee. Dat kost veel tijd. Ja? Dat kost veel tijd. Er gaan ja. dus ook nog steeds vrouwen onnodig dood. Ja, zeker. Dat is nogal een conclusie ja. ook. Hè? Ja, ja, ik, ik, ik denk dat we, nou ja, in, in, in ieder ziekenhuis. Ik, ik ken dat uit Zwolle, ik ken dat nu ook uit Nijmegen. We, we, we komen maandelijks komen we natuurlijk vrouwelijke patiënten tegen bij wie een infarct gemist is. Dat gebeurt natuurlijk ook. Ook wel eens bij mannelijke patiënten. Uh, en bij vrouwelijke patiënten heeft dat er soms ook mee te maken... dat ze zelf hun eigen infarct niet herkennen. Dat vrouwen zich niet realiseren dat ze een infarct kunnen krijgen. Om hoeveel vrouwen gaat het dan, denkt u, in Nederland per jaar? Ja, dat, dat, dat vind ik lastig om daar een inschatting van te maken. Maar zijn het er tien of zijn het er vierhonderd? Nou, misschien als je in, in heel Nederland kijkt... zijn het er misschien wel een paar honderd. Maar exacte getallen weet je niet. Want er zijn natuurlijk ook vrouwen die het ziekenhuis niet bereiken. He, die... die ja, die, die, die overlijden plotseling thuis. Dus, dus ik vind het moeilijk om daar een, een echte schatting. Maar het, het, het zijn natuurlijk misschien wel een paar honderd. Ja, maar die fascinatie voor het hart, hè, waar we het in het begin over ja. hadden, voelt u zelf ook? Die voel ik zelf ook. En ik moet zeggen dat juist door het voortschrijdende inzicht, hè, de nieuwe technologie, heeft ons ook zoveel meer geleerd uh, dat die verschillen er zijn. Dus ik moet zeggen, het wordt er eigenlijk alleen maar steeds interessanter en leuker op. En wat ik ook. Leuk vindt is ook toch de dynamiek met de andere vakgebieden. Want uh, ik denk ook als je zo'n zo vak uh, wil uitdiepen, dat je juist ook over de grenzen heen moet kijken. We hebben nu steeds meer interactie, mm -hmm. ook bijvoorbeeld met gynaecologen. Hè? Want al we moeten niet steeds ook mannen met vrouwen vergelijken. Mm -hmm. Maar we moeten bijvoorbeeld ook binnen de groep vrouwen kijken. Welke vrouw heeft nou een hoger risico, de een of de ander. Ja. En dan komt heel erg ook de interactie bijvoorbeeld met de gynaecologie naar voren. Want mannen behandelt u helemaal niet. Uh, nou, als ik dienst heb, uh, dan, dan word ik... Met dan moet dan, dan moet ik nog wel, maar ja, ik, ik denk toch dat ik gewoon goede antennes ontwikkeld heb voor vrouwen met klachten. Ik zie ook veel second opinions en ik denk dat ik gewoon die expertise gewoon daarvoor nu moet inzetten. En ook vooral ook voor het opleiden, het meelaten groeien uh, van andere jongere cardiologen met de kennis die ik heb. Want als ik TCT van het podium afval, dan uh, kan het natuurlijk niet de cardiologie voor vrouwen daarmee verloren gaan. Nee. Komt het ook voor dat u denkt... deze vrouw heeft helemaal geen hartprobleem? Die heeft gewoon een, gebro een gebroken hart? Natuurlijk, maar ja? letterlijk... dat kun je zien, hè? heb ik wel eens gehoord. Uh, nou ja, er bestaat letterlijk een, uh, een hartinfarct... Dat, dat, dat heeft verschillende betitelingen. Dat heet onder andere het broken heart syndrome. Het uh, een, een, is een uh, hartspierziekte, hè? Ja, maar dat is toch een acuut hartinfarct... wat eigenlijk ontstaat op een moment van extreme stress. Dus je kan B echt van verdriet... Ja. En, en het grappige is dat dat, dat dat veel meer voorkomt bij vrouwen dan bij mannen. Het komt ongeveer negen keer zoveel voor bij vrouwelijke hartpatiënten. En het zijn vooral vrouwelijke hartpatiënten boven de 60. Dus echt bij jonge hartpatiënten zien we dat niet zo gauw. Mm -hmm. Daar heb je natuurlijk, uh, zeker bij jonge vrouwen zonder enige risicofactoren als ze niet roken kan je natuurlijk hartklachten krijgen, ook een beetje door angst en paniek. Dat bestaat natuurlijk. Een paniekstoornis die zich uit als klachten op de, op, op de borst. Maar bij 60-plus vrouwen met enorme stress... bijvoorbeeld het plotse verlies van een echtgenoot of kind... Euh, dan kan je in één keer een hartinfarct krijgen. En dat noemen we het broken heart syndroom. En, en dan zie je dus ook dat op bepaalde risicofactoren... zoals bijvoorbeeld stress, mannen en vrouwen heel anders reageren. Ik heb u ook gevraagd om muziek mee te nemen vanavond. Ja. Hè? Ja. En wat, wat hebt u gekozen? Um, nou, iets ik van heb, Bach. Ik heb iets van Bach uh, uh, gekozen. Uh, ja, dat is natuurlijk toch een, een, een componist die, die velen uh, geïnspireerd heeft. Ook emotie, het, uh, denken aan, aan de Matthäus. En uh, ja, ik heb, ik heb nu eigenlijk een, een nummer gekozen wat ik heel graag. Uh, ter ere van de verjaardag vandaag van mijn moeder zou willen draaien. Mijn ze is moeder, jarig. Mijn moeder is vandaag jarig, ze is 89 geworden. Christus. Ze heeft een uh, hele moeile, moeilijke periode net achter de rug met ziekte. En uh, ik wil haar eigenlijk uh, ook vooral dit laten horen... omdat zij uh, mij uh, ontzettend veel geleerd heeft over muziek. Bij wijze van muzikale fruitmand, zullen we maar zeggen. Muzikale fruitmand. En, uh, en we draaien het Agnes D. Ja. Dat is Kathleen Ferrier die we ja, horen. Ja, ja. Ja. ja, prachtige uitvoering. Kathleen Ferrier is, uh, ik dacht, uh, op haar 41ste overleden. Uitgezaaide borstkanker. En ze heeft zelfs nog, uh, toen ze ziek was... Uh, en uitgebreide uitzaaiingen had opgetreden... en ja. haar iets gebroken op het podium. Dat was haar laatste optreden. Prachtig. Ja, en u, u, u draait dit voor uw moeder? Zit ze te luisteren ook? Ja, ja, ja. Ja? ja, ja, ja. Als we teruggaan hè, naar vroeger. Uw vader was huisarts. Hè? Ja. Wat kreeg u als meisje mee van zijn werk? Nou, we hadden een huisartsenpraktijk aan huis. Dus uh, s morgens. hadden. Nou ja, we, het voelt als we, maar mijn vader had een huisartspraktijk aan huis. En uh, ja, we zagen dus de patiënten langs het raam lopen. En uh, ja, ik, ik was eigenlijk vanaf jongs af aan gefascineerd door, door, door patiënten. Wat dat voor mensen waren, wat ze hadden, waarom ze kwamen. Vroeg u daar ook naar, bij uw vader? Ja, ik vroeg erna. En ik wilde ook altijd, smiddags als ik uit school kwam... wilde ik mijn vader een kopje thee brengen. Want dan kon ik even... Even kijken hoe ze eruit zagen. De patiënten. De patiënten, ja. ja, ja. <lacht> en en uh, heeft, kun je ook zeggen dat hij het vuur bij u heeft aangestoken? Ja, absoluut. Ja? absoluut ja, ja. Want u ja. dacht dat wil ik ook. Ja, ik, ik heb van jongs af aan heb ik dokter willen worden. En er is eigenlijk nooit een, een alternatief geweest. Dus het is ook wel eens het verwijt van mijn, mijn zussen en broer geweest. van Ja, jij wist altijd precies wat je wilde worden. Jij had het makkelijk. Maar uh, ja, het, het, het, het, het, het zit me in de genen. Want zij zijn het niet geworden? Nee. Geen nee, dokter? Of, nee, nee? nee, want er ging ook thuis altijd de telefoon. En dat vonden ze verschrikkelijk. En dan belde, belde er een patiënt? Nou, er belden altijd patiënten. Dus, dus in die dagen... Maar wat, was dat dezelfde lijn als waar, waar uw uh, familie ook op belde? Ja, oh. dat was zo. Ja, ja. Ja, dus ja. u nam ook wel eens op? Ja, ik heb, uh, ja zeker, zeker. Ja, ja, ja. Nou, daar komt het heel dichtbij hè, ja, voor een ja, meisje. Ja. Wat was u eigenlijk voor meisje? Uh, ondernemend, uh, denk ik. Uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik kijk met, met een heel warm gevoel terug op mijn jeugd. Uh, we hadden natuurlijk goed thuis met, met vader als huisarts. We woonden vlakbij school. Uh, ja, een, een beetje een, een, een, een goed deel van, van Utrecht, prettige omgeving. Uw moeder was thuis? Uh, moeder was thuis. En uh, ja, ja ik, ik, ik, als ik terugdenk aan vroeger thuis, dan, dan voel ik warmte. Warmte? Ja, ja. Ja, en, en ja, een, een, eenmaal in de puberteit kwamen we natuurlijk in de jaren zeventig uit. En uh, ja, toen werden we natuurlijk allemaal toch een beetje politiek geëngageerd. Dus, ja, dus u vertelde onze redactrice Francine Intema dat u ook als in uw schooltijd behoorlijk provoceerde ook, hè? Uh, ja, dus we hebben thuis... U op school uh, sollicitatiebrieven. Nou, dat, dat deden we met een groepje. Uh, want um, ja, zo in de vijfde klas van het gymnasium... toen werd de rector vervangen. Uh, dat was, uh, toevallig was de, de vader van Jeroen van der Veer... was onze rector van, van, van Shell van oh, ja? het Stedelijk Gymnasium in Utrecht. En toen ik in de vijfde zat, uh, toen moest er een opvolger komen. En wij vonden dat wij inspraak moesten hebben. Dus we hebben toen uh, met een groepje uh, ja, de sollicitatiebrieven sollicitatiepapieren zeg maar, in handen gekregen. En die, toen hebben we dus sollicitanten opgebeld. En daarvoor moesten we bij de wethouder op het matje komen. Dus ik, ik, mijn vader is zelden kwaad geweest... maar toen was hij echt helemaal razend. Het gaat ook al ver, toch? Dat je, je als leerling bemoeit nou ja, met wie er... De, de, ik, ik, het is natuurlijk vreselijk. Maar ja. uh, als, ik, als ik daarop terugkijk... maar zo ondernemend waren we wel, ja. Ja. Ja, want dat tekent ook dat u, dat u zich tegen het gezag uh, verzette. Ja, maar dat was ook de tijdgeest. Hè? De in, het woord inspraak, uh, dat, dat komt uit het begin van de jaren zeventig. Uh, iedereen wilde overal over meepraten. En nu is dat gewoon heel normaal. Nu heb je een leerlingenraad, nu heb je een oude raad, Maar dat was het toen allemaal nee. niet. En u ging studeren in Groningen. Ja. En de mensen die we spraken herinneren zich u uit die tijd... als een uitgesproken feministisch, maar ook provocerende studenten. Um, ja, ja, dat was ik denk ik wel. Ik, ik, ik, ik had toch wel een fascinatie meegekregen van de Tweede Feministische Golf. Uh, ik heb toen ook in wat van die, uh, ja, een beetje de, van die praatgroepen gezeten. He, FEMSOC had je toen, dat was een Femsoc. beetje ook de FEMSOC, feministisch-socialistische praatgroepen. Dus ik was niet uh, van het studentenkoor, daar moest ik helemaal niks van hebben, dus... Uh, wel een beetje van de barricade. En ja op die manier uh, ging ik me ook een beetje toch het lot van, van, de maatschappelijk lot van vrouwen aantrekken. En het vrouwenhart klopte toen al, begrijp ik. Uh, ja, maar ik wist nog helemaal niet dat ik ajaroloog ging worden. Nee, nee? Dat speelde nog geen rol? Nee, nee. nee. De mensen die u uit, uh, uit die tijd kennen, die zeggen ook dat u toen al een zeer ambitieuze student was. Hè, die heel vroeg wist wat ze wilden. Uh, ja, ik wist dat ik verder wilde. Ik wist op een gegeven moment ook dat ik uh, geen huisarts meer wilde worden. Dat niet. Uh, want uh, ja, uh, ik, ik had, uh, ik moet zeggen, contact met ziekenhuizen gekregen. Ook met vakantiebaantjes. En ja, ik vond wat er in ziekenhuizen gebeurde... vond ik eigenlijk nog heel veel meer interessanter... dan in een uh, redelijk bescheiden huisartsenpraktijk. Dus toen wist ik al zeker van nou, ik wil in een ziekenhuis verder. Maar de cardiologie was nog niet in beeld. Nee, nou ik, in, in, in Groningen heb ik natuurlijk op een gegeven moment wel een een kooschap gehad cardiologie, maar ik dacht van ja, de, wat je allemaal door zo'n stethoscoop kan horen en dat leer ik nooit en uh, ik vond het toen al een beetje een technisch vak met moeilijke. Is dat trouwens gegeven. moeilijk om en... iets te horen door een stethoscoop? Nou, nee. Nee? maar je moet gewoon goed luisteren en je ja, ja. moet het vaak doen en, um, en je moet het vooral ook blijven doen en ik denk dat de, de jongere generatie wel eens gauw de neiging heeft om overal een echoapparaat voor aan te slepen maar uh, een heleboel, heleboel diagnostiek zouden we uh, misschien achterwege kunnen laten want u hebt Als... ook zo'n fameus klinisch oog nou, natuurlijk ontwikkeld, want uh, ik ben al 26 jaar cardioloog. En ja. uh, ik voel me dat ook een hart en nieren. Dus ik heb gewoon ook, ook, ja, ik heb gewoon 30 jaar echt met mijn enkels in de klei gestaan. Dus ik denk dat ik daar wel een beetje talent voor ja. heb. U trof ook een man die hetzelfde vakgebied bestrijkt, ja. hè? Ja. Of bestreekt, moeten zeggen, want hij ja. is in rusten. Hij was ja. ook cardioloog. Ja. Is dat toeval dat u uh, een partner... Nou ja, we zijn elkaar op een congres tegengekomen. Ja. Dus in, in, in zekere zin was dat natuurlijk ja, de, de omgeving waar, uh, waar we ons ophielden. Uh, maar het is altijd wel prettig geweest... dat uh, ik nooit heb hoeven uitleggen waarom ik zo graag... Uh, verder wilde in dat vak. Dat dus ik heb hem nooit ook... hoeven te verdedigen. Uh, en hij heeft ook altijd begrepen wat het betekent om dienst te doen... wat, bete wat het betekent om ja, daarna een keer een avond vroeg naar bed te gaan. Uh, dat was geen discussiepunt? Nee, nee. nee. dus ik heb, het, ik heb het eigenlijk heel plezierig gevonden. Ja. U hebt uh, samen twee zoons. Hè? Ja. Hoe oud zijn ze? Uh, drie en 24. Ja. Dus, uh, Hoe was en... het voor u om moeder te worden? Was dat een besluit of overkwam het u? Uh, nee, het kwam me niet. Uh, nee, eigenlijk toen ik mijn man had leren kennen... toen was ik begin dertig en toen wist ik eigenlijk ook wel van... ja, ik wil eigenlijk nu toch ook wel uh, kinderen. En toen moesten we natuurlijk ook een beetje opschieten... omdat hij wat ouder is. Dus uh, ja, nou ja, met alle geluk van de wereld uh, gebeurde dat ook. Ja. Uh, Viel ik, dat moederschap met die ambities te combineren? Dat vond ik heel lastig. Dus uh, de, de, je hoort nu vaak een beetje de, de, de mooie teksten... Hè, van je moet een balans vinden... Uh, tussen werk en privé. Ik heb het eigenlijk altijd een vreselijke spagaat gevonden. En ik moet, moet zeggen, toen, ik, toen ze klein waren... en ik uiteindelijk die passie al een beetje aan het ontwikkelen was... om verder te kijken in die karyologie voor vrouwen... en besloten had van nou, ik, ik wil daarin promoveren... Eh, vond ik het eigenlijk een, een opluchting om eh, er mee op te houden... De, de ideale huisvrouw ook nog te willen spelen. En de ideale gewoon, moeder. En de ideale moeder, want ja, dat ben ik natuurlijk nooit en, geweest. En dus, wat hebt u gedaan? Nou, ik ben gewoon voor dat vak gegaan. En, en, en wie zorgde ervoor... er dan voor de kinderen? Nou, we hebben 16 jaar lang hebben twee fantastische oppasmoeders aan huis gehad. Ah ja? uh, waar de kinderen ook ontzettend veel leuke dingen mee beleefd hebben. En ja, we hebben nog steeds geweldig contact. Uh... Kun je zeggen, en dat bedoel ik niet onaardig, dat u toch voor uw carrière koos? Ja, ja maar ja? Ik, ik heb me altijd beter thuis gevoeld met een doktersjas aan... dan met een keukenschort voor. En ook beter met een doktersjas dan als moeder? Nou ja, kijk, ja, je bent natuurlijk ook moeder. En ik denk dat mijn kinderen mij ook natuurlijk best een goede moeder hebben gevonden. Maar uh, ja, om, om dat imago ook krampachtig hoog te houden met koken en van alles en nog wat. Ik werd er helemaal crazy van. Dus, dus, dus uh, ja, nou, mijn kinderen zeggen ook mijn moeder kan niet koken. En daar heb ik, in het begin vond ik dat wel eens een beetje pijnlijk. Maar uh, ik vind dat eigenlijk uh, nu prima. Ja. Het is een, vriendin, een vriendin van u zei trouwens dat u heel goed kon koken vroeger. Oh. In, de nou, wel, in uw ja, studententijd. Ja, dat, is, dat hebben dan de kinderen had ik nog geen kinderen, dus dat weten ze niet. Nee, nee <lacht> Een vriendin van u zei dat. Ja, die ja. kan wel eens bij u eten. En die zei, nou dat ze heel goed. Ja, nou ja, dat waren meestal uh, bonen in uh, in een pan met wat uien en paprika. Nou ja. Die vriendin heeft zoek. er gewoon helemaal geen stand van ook. Nou ja, nee, die heeft dat veel beter ontwikkeld. Dus, okay. dus, uh, ja. Uw ja. oudste zoon is ja. autistisch, ja. hè? Hoe merkt u dat voor het eerst? Uh, nou, ik heb zelf, mijn jongste zus is ook autistisch, dus uh, ik, ik herkende al vroeg. Uh, bepaalde overeenkomstige gewoontegedragingen. Wat herkende u dan bij u zo? Uh, nou, stereotype bewegingen. Het, het, het, uh, de obsessie voor wieltjes, metalen, objecten. Eigenlijk het niet spelen met dingen, maar wel gordijnen open en dicht doen. Uh, achterstand met praten. En we werden op een gegeven moment op een speelzaaltje, werden we er ook, toen was hij uh, twee, toen was hij nog heel klein, werden we eigenlijk door de beheerder daarop gewezen dat er iets me, toch met zijn ontwikkeling was. Dus toen hebben we al heel Jong hebben we daar uh, ja, deskundigen bijgehaald. En is hij uh, vanaf zijn vierde naar het speciaal onderwijs gegaan. Dus, dus daar zijn we eigenlijk heel gelukkig mee geweest. Ja. Dat we maar direct, dat uh, moet wel ingewikkeld zijn voor iemand hè, zoals u die gewend was... om succes te plannen. En ja, want opeens heb je een ja, kind waar iets mee ja, is. Ja, en dan staat de tijd ja, toch eigenlijk stil. Ja, dat is ook moeilijk. En um, je kan ook op het moment dat er... Um, he, dat dus blijkt dat het... Ja, anders is dan je misschien gehoopt zou hebben... kan je ook niet helemaal overzien wat dat voor later betekent. Dat is nog steeds lastig. Uh, hij is nu een waar jonger. Dus hij, hij zit in een bepaalde um, leef- en, en werkomgeving. En ja, dat kan je niet goed overzien als ze klein zijn. Je hoopt natuurlijk altijd van nou, dat met de tijd... Ja, dat hebt u toen ook overwogen van... misschien moet ik mijn plannen bijstellen, mijn carrièreplannen. Want um... deze jongen heeft misschien wel meer zorg nodig. Nou, ik heb me ook gerealiseerd, uh, want je weet ook wel een beetje als je echt uh, autisme hebt, dat dat niet iets is wat uh, overgaat. Kun je bijveilen? Nee, was dat maar waar? Nee. hebben dus, misschien extra zorg en aandacht? Of maakt dat nou, niet hij uit? hij heeft altijd enorm veel goede zorg en aandacht gekregen. En juist omdat we het konden afvragen. Maar, maar, maar, maar niet van u misschien? Jawel, ik denk het ook wel van mij. Kijk, hij moppert natuurlijk wel eens van, ach, uh, je was er eigenlijk nooit. Maar hij weet, de, ja, de kinderen weten natuurlijk ook best hoe ze af en toe een pijl in mijn hart kunnen schieten. Maar ik. En wat dat heb, kan met die opmerking? Nou, dat. dat uh, ik zie aan u dat, het, dat u dat ook een ingewikkeld onderwerp Dat is natuurlijk vindt. ingewikkeld. Maar ja. uh, ik, ik, ja, we hebben gewoon denk ik heel goed voor de kinderen gezorgd. Mm -hmm. En juist doordat we die zorg ook een beetje met anderen konden delen... was het ook te doen. Ja. Dat, dat u, u weet hè, dat u heel veel voor elkaar kunt krijgen door een extra stapje te doen. Hè, wilskracht brengt je ja. verder. Ja. Maar dan ja, aan het feit dat u zo'n autistisch is kun je natuurlijk niks veranderen. Nee. Dat is nee. lastig voor iemand die gewend is om doelen te bereiken... Om dat te accepteren. Ja, dat, dat is ook zo. Dus dat heeft ook. Heb het ook... geaccepteerd? Ja, natuurlijk. Ja? natuurlijk. En hoe, hoe ging dat? Uh, ja, met, met in fase. Dus, dus uh, ja, de lagere schooltijd was natuurlijk een hele rustige tijd op zo'n speciaal onderwijs. En ik moet zeggen, ik zou het bijna ieder kind gunnen uh -huh. met tien kinderen in de klas en dan twee leerkrachten en alle aandacht die er is. Uh, daarna is je naar het speciaal VMBO gegaan. Dat vond ik uh, al wat moeilijker, omdat je dan natuurlijk ook in omgevingen komt uh, met allerlei soorten kinderen. Dus daar zitten ook kinderen met, met gedragsstoornissen, met misschien criminaliteit. Uh, andere soorten milieus. Dus ik heb ja op ouderavonden gezeten. Dat ik dacht van uh, volgens mij ben ik hier verkeerd verbonden. Maar, uh, uh, waarom dacht u dat dan? Dat er zulke uh, rare uh, mensen om u heen zaten. Uh, nou ja, goed, uh, Daar zaten bijvoorbeeld ook, ook mensen, uh, ouders van kinderen die een taakstraf hadden. Uh, uh, uh, dus weet je, alles wordt dan uh, op zo'n VMBO op bijeengeharkt en dat zit daar samen in de klas. Het heeft ook wel iets jammerlijks. Dat is een soort. U, u schetst een soort afvoerputje. Uh, nou ja, nou ja, ik moet zeggen, ik vond het eigenlijk een fantastische school. Met, het was speciaal VMBO, dus het was, het was nog extra aandacht, extra leerkrachten. die ook toch wel zo getraind mogelijk waren om met allerlei kinderen om te gaan. Maar ja, het is natuurlijk toch een beetje een vergaarbak van kinderen, uh, wat best lastig is. Waar uw zoon tussen liep? Ja, hij hoorde daarbij en wij hoorden daar dus ook bij. Was dat moeilijk om dat te aanvaarden? Nou, het begint wel. Ja? In het begin denk je even dat je in de verkeerde film zit, maar ja. En, en, maar had dat vooral met die school te maken of ook met die jongen zelf, met uw zoon? Um, nou, hij hoorde... Kijk, hij, hij was op een gewone VMBO, wa, w, nee. was hij tussen 1 het Schip beland. Dus hij ja. hoorde daar. Ja. En wij hoorden daar dus ook, want wij ja. waren zijn ouders. Vindt u het nog wel eens ingewikkeld om, om het te vertellen, Van mijn zoon is autistisch? Uh, ja, nou ja, ik weet het inmiddels al bijna 25 jaar. Ja, nou, maar om het of, aan een ander te vertellen... Het blijft altijd uh, lastig, ook omdat je heel vaak hoort van... ja, dat is een beetje een modeterm, hmm. maar ja, zo, zo is het. Ik zou bijna zeggen helaas niet, het is echt ja. zo. Het gaat goed met hem inmiddels. Het gaat goed met hem, ja? Hij, ja, hij woont in een beschermde woonomgeving. en daar, uh, ja, hij, hij wordt steeds, ook daarbinnen wordt hij zelfstandiger. en Ik vind dat hij zich ook los van ons goed ontwikkelt. En uw ja. andere zoon? Uh, die hoopt binnenkort af te studeren in de wiskunde. Dat ah. is een... Uh, ja, misschien. Uh, het zijn natuurlijk twee uitersten. En ja. uh, misschien staat dat wel heel dicht bij elkaar. Maar uh, ja. Het, uh, dat gaat, ja, dat gaat heel goed. Bent u er ook een andere dokter door geworden? Uh, het, nou, het, het, het, het, ja, natuurlijk. Het, het heeft me zeker ook beïnvloed. Uh, want er wordt wel eens uh, gedacht... ook van patiënten dat je gezondheid en ziekte kan sturen. Maar... Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die je overkomen. Hè? En er wordt veel nadruk gelegd. Als je maar gezond leeft, dan krijg je geen ziekte. En dat het leven minder planmatig verloopt Precies. En misschien en Ik heb misschien ook al had. zoveel patiënten ontmoet die zo hun uiterste best doen... om zo gezond mogelijk te zijn. Maar er zijn mensen die komen zoveel pech in hun leven tegen... dat het op zich helemaal niet verkeerd is... als, als het ook op je eigen traject ook wel eens met wat tegenslagen verloopt. Dus, dus ik, het heeft uw begrip groter gemaakt, uw empathie. Ja, de, de, de, dat terugkijkend denk ik wel. Het, het heeft me uh, uh, uh, geen slecht gedaan, denk hmm. ik. We draaiden net muziek en u hebt nog meer muziek meegenomen. Ja. Wat hebt u nog meer meegenomen? Ja. Uh, een nummer van uh, Mathilde Santing, uh, Wonderful Life. Uh, ja, wat meer hedendaagse muziek. Maar ik waardeer haar, uh, ja, omdat zij altijd iemand die uh, authentiek gebleven is. Het is een vrouw die uh, zich... Ja, niet laat meeslepen door anderen en ik, ik bewonder haar. The sunshine feels my hair and through the changing year look at me star Van nu. Met Koen Verbraak. De gast is vanavond Angela Maas, cardiologe. En gespecialiseerd in de vrouwenharten. Binnen de geneeskunde, mevrouw Maas, bestaat natuurlijk een soort pikorde, een, een hiërarchie. Bovenaan staat dan gemakshalve de thoraxchirurg. En waar staat de cardioloog? Um, nou, de cardioloog staat toch nog wel uh, hoog. En uh, ja, um, een beetje zo. Uh, natuurlijk wel een beetje onder de, de thoraxchirurg, want ja, als je in, dan ben je de koning, hè? Dan ben je natuurlijk de koning als je harten in je hand kan houden en de neurochirurg die kijkt in ons brein, dat ja, moet je dat ook niet mis. onderschatten. Maar de cardioloog eh, heeft natuurlijk toch een vakgebied wat behoorlijk sexy is, omdat je eh, kan dotteren, je kan tegenwoordig ook via de lies kan je hartkleppen eh, inzetten. Dus het, het imago van het vak is natuurlijk toch wel behoorlijk. Eh, die cardioloog ja. die doet het niet slecht. Um, nou, het, het imago van het vak is natuurlijk toch nog, ja. denk ik, best uh, ja, uh, te technisch en, ja. en, en sexy. En, denk waar, ik. en waar staat in die pikorde de vrouwelijke cardioloog? Nou, die staat natuurlijk helemaal onderaan, want, oh ja? want uh, zeker met vrouwelijke patiënten moet je veel meer praten dan met mannelijke. Hè. Mannen zijn veel korter in de communicatie als ze op een spreekuur komen, dus vrouwen die hebben vaak hele verhalen. En ja, bij vrouwen zijn ook minder uh, stents en, en dotters uh, vaak te doen. Dus dat dwingt minder respect af? Ja, ook omdat nog dus steeds de perceptie een beetje heerst dat ze niks hebben. Ja, ja. wat niet zo is. Wat niet zo is natuurlijk. Nee, maar maakt het verschil dat u vrouw bent? Ik bedoel, kijkt u fundamenteel anders als dokter? Nou, dat heb ik geleerd. En uh, u kijkt anders dan een man? Uh, nou, ik heb uiteindelijk ook wel een beetje geleerd... om toch ook in de manier waarop ik met patiënten omga... om niet uh, maar op eenzelfde manier... Te gedragen als zoals ik het in mijn opleiding. Hè, in mijn opleiding wilde, eigenlijk, wilde ik eigenlijk net zo'n cowboy zijn als de andere uh, assistenten die cardioloog werden. En ik heb eigenlijk dat cowboy gedrag een beetje achter mij gelaten. Omdat, uh, nou, wat ik, bedoelt u met cowboygedrag? Nou, een beetje een. een, een uh, Stoer van, er is wat of er is niks. Maar er zijn natuurlijk heel veel dingen daartussen. Je hoeft niet altijd een vernauwing te hebben in je kansvaten om klachten te kunnen hebben. En dit cowboygedrag hebt u achter u gelaten? Ja, want ik voelde me uiteindelijk toch met die cowboy-schoenen aan. Voelde ik mij als dokter niet zo op mijn gemak. En wat hebt u nu voor overdrachtelijke schoenen aan? Hoge hakken, wel. Nou ja, meer hakken. Ja... Ik ben meer toch. Ik, ik voel mij meer partner van de patiënt. En dat is ook denk ik toch een, een moderne manier uh, waarop we toch met ook patiëntenzorg en moeten omgaan. En dat heeft omgaan. ook met uw vrouw zijn te maken. Uh, ja. De, ik dokter, de mannelijke dokter zit tegenover de patiënt. Eerder. Ja, en zeker in de cardiologie is dat nog wel een beetje gebruikelijk. Dus ik vind dat we in de attitude naar patiënten binnen de cardiologie nog wel iets meer de menselijke maat zouden moeten leren te hanteren. Maar dat moet je natuurlijk geleerd worden, ook in je opleiding. En gebeurt dat ook? Het gebeurt steeds meer. Ja. Ik moet zeggen, we zijn natuurlijk in Dradboud in ook een uh, opleidingsziekenhuis. Als je ziet mm -hmm. hoe de opleiding nu veranderd is... ten opzichte van uh, ja, 30 jaar geleden toen ik zelf in opleiding was... dan, dan is er natuurlijk toch een, zeker een revolutie gebeurd. Want? Um, nou, omdat ook aan opleiders veel meer eisen zijn gesteld. De, de, de, ook de, de, de assistentenopleiding is veel meer ook beschermd... Uh, ook tegen slechte gedragingen van de opleider. De, dus uh -huh. uh, ik vind dat het kader veel uh, beter is. Het is minder masculin en stoer. Het is, het is uh, minder intimiderend geworden dan het in mijn tijd was ja. eigenlijk. Iets heel anders. Hè? U hebt als cardioloog in uw werk natuurlijk ook veel met de dood te maken. Hè? Ja. Hoort de dood bij uw vak? Natuurlijk, uiteindelijk gaan natuurlijk heel veel mensen daaraan dood. Maar het is veel makkelijker als het natuurlijk iemand is... die een volbracht leven heeft en die oud is... dan als je bijvoorbeeld een reanimatie een keer hebt van een jongen van 17. Dat, mm -hmm. dat, dat is zeer aangrijpend. Dat hebt u meegemaakt? Natuurlijk. Een jongen van 17? Ja. Ja, nou ja, dat, dat komt natuurlijk altijd uit de lucht vallen... want mm -hmm. niemand verwacht dat. Maar dat maak je natuurlijk wel eens mee in je dienst of nou ja... En hoe liep dat, dat, dat af? Nou, slecht. Hè? Ja, overleden. En, en Dan word je natuurlijk geconfronteerd. Ineens met broers en zussen en ouders. Die volledig natuurlijk uh, radeloos zijn. Van wat is hier gebeurd. En nou, ik moet zeggen dat vind ik altijd aangrijpend. Ja. Ja. Ja. Want er wordt wel eens gezegd. Uh, iedere dokter heeft zijn eigen kerkhof. Ja. Hebt u ook zo'n kerkhof? Ja, natuurlijk. Uh, ik ben nu 30 jaar arts. Dus da daar, daar liggen wel een paar mensen. Ja. Ja. Maar wie ja. denkt u dan bijvoorbeeld in dit verband? Uh, nou, uh, een patiënt die mij erg uh, bijstaat... is iemand die ik heb gekatheteriseerd als assistent in opleiding. En die is eigenlijk overleden... omdat ik uh, veel te veel opnames van die patiënt maakte. Maar uh, ja, ik had toen nog de cowboylaarzen aan. En, uh, en opnames bedoelt u? De, of, of? Uh, bij een hartkatheterisatie. Dus ja. die man had uh, zeer... Maak je dan foto's of zoiets? Hoe gaat ja, dat? we maken dan een film van de, de kransvaten. Ja. En uh, die man had zeer ernstige afwijkingen. Dus ik had na een paar opnames moeten ophouden. Maar ik was zo gefascineerd door datgene wat ik zag... dat ik maar eindeloos doorging. En eigenlijk doordat hij een overdosis contrast heeft gekregen... Uh, is die man uiteindelijk overleden. Dat was een fout van u? Dat was echt een fout, ja. ja. ja. En, en is dat iets wat u zegt het is 30 jaar geleden? Hè? Nou, ik vond het heel aangrijpend. Uh, kijk, natuurlijk maak je uh, in je opleiding maak je, uh, fouten. Die, misschien mag je zelf maken, maar uh, je moet natuurlijk wel goed begeleid worden. En daar zat, denk ik, toch een groot probleem. Ik werd niet goed begeleid. Uh, Vanachter het glas lieten ze mij mijn gang gaan. En er kwamen steeds meer mensen kijken hoe ik eigenlijk uiteindelijk de mist inging. En ook daarna, want het werd natuurlijk een uh, ben ik totaal niet opgevangen en werd ik volledig aan mijn lot overgelaten. Dus ik moet eerlijk zeggen, pas nou, bijna 25 jaar na dato... heb ik dit een keer op papier gezet en kon ik het ook een beetje achter me laten. Maar het heeft mij lang achtervolgd dat ik gewoon ja, dit zo gedaan heb. Maar vooral ook dat ik gewoon in de steek werd gelaten. En dat is iets wat nu toch... Uh, ja, het mag natuurlijk niet meer voorkomen... en ik hoop eigenlijk ook dat het niet meer gebeurt. Mm -hmm. Maar dat is aangrijpend. Ja. Want, want, uh, mag je daar eigenlijk als dokter ook een traan om laten? Of is dat niet professioneel? Nou, Dat heb ik natuurlijk zeker gedaan. En ik heb, moest ook de volgende dag op het ochtendrapport moest ik laten zien wat ik gedaan had. En toen begon ik natuurlijk heel erg te huilen. En, en iedereen liep, uh, liep weg. Dus ik zat daar huilend uh, uiteindelijk in mijn eentje die, die film te draaien. En ja, ik werd natuurlijk niet goed opgevangen. Maar dacht u toen ook niet in wat voor gekkenhuis ben ik beland? Hier wil ik helemaal niet werken. Nou ja, ik, ja ik, ik werkte daar en ik wilde nog steeds cardioloog worden. Dus ja, je zit er en je moet jezelf toch weer um, bijeenpakken en gewoon toch maar weer verder gaan. Mm -hmm. Maar dat is nog wel wat u vertelde net, 30 jaar geleden. Ja. Dat blijft een, een verhaal wat u raakt. Ja, ik vind het vreselijk Ik zie het hele tafereel nog voor me. Ja, wat, dus, ziet u, wat ziet u dan het meest? Uh, ja, dat, dat, dat gewoon al die mensen die daar waren en die patiënt waarvan in één keer zijn uh, uh, ECG van de monitor verdween, dat er rechte lijn werd. En dat we daarna anderhalf uur hebben moeten reanimeren en, en het zweet, maar natuurlijk aan alle kanten stond. En, en dat er gewoon geen leven meer in die man te krijgen was. Ja, dat, dat, dat vergeet je gewoon niet meer. Wat betekent dat werken in de gezondheidszorg nou voor uw eigen leven? Bent u nou iemand van het slag uh, nooit droomboot... altijd gezond, niet te vet? Nou nee, ik ben natuurlijk niet, uh, niet heilig. Maar uh, ja, het, het roken heb ik natuurlijk uh, heel lang al uh, achter me gelaten. Ja. Hè? In de jaren 70 als student. Uh, Toen ja, rookte toch iedereen? Natuurlijk. Nou, het verhalen is ja. altijd dat cardiologen stoomboten zijn. Nou nee, dat is of echt niet meer zo. <acht> <laughs> nou, dat, de, de, de, de, de, ik denk long dat longartsen langer doorgerookt ja. hebben dan cardiologen. <laughs> maar ik denk dat er niet zoveel cardiologen zijn die, die echt nog roken. Dat nee. kan me niet voorstellen. Maar u bent niet iemand die uzelf echt ontziet, begrijp ik. Op gezondheidsgebied? Uh, nou ja, kijk, mijn man kookt gelukkig gezond voor mij. En ik loop een paar keer in de week hard. Hmm. Zou nog uh, een keertje extra moeten. Hoe is het eigenlijk met uw eigen hart? Uh, nou, uh, ik hoop goed. Uh, ik, ik, ik heb in ieder geval hoge bloeddruk. Dus ik gebruik daar medicijnen voor. Oh, dat wel? Ja. ja, ja. Dat, dat, dat is ook eigenaardig dat je opeens zelf een beetje patiënt wordt ook. Hè? Ja, maar je wordt ook ouder. En ik maar schrijft denk dat... u zelf dat voor? Uh, ja, eerlijk gezegd doe oh, ja? ik dat. Dat mag toch uh, niet? Nou, waarom niet? Ik dacht dat, de, de, dat je dat door een ander moest nee, laten doen. Nee, het is natuurlijk verstandiger. Maar goed, mijn man meet natuurlijk. Die is dan ook uh, uh, cardioloog geweest. Dus die, die, die controleert dat. Die kijkt ook mee. Uh, toe. Maar ik denk dat mensen zich Aha. moeten realiseren... dat je wordt niet aan de alleen aan de buitenkant ouder... maar natuurlijk ook aan de binnenkant. En, uh, en dat is vaak toch wel een beetje de verbazing... die ik heb ook naar patiënten toe. Hè? Dat als er op een gegeven moment iets is... wat misschien uh, nog best meevalt... een hoge bloeddruk of iets ja. anders... Dat dat uh, ja, soms voor patiënten moeilijk te verteren is. Terwijl natuurlijk uh, je wordt niet 85 zonder kleerscheuren. Dat overkomt dat maar heel bij. weinig mensen. Ja. He? En, u, maar u, u bestudeert ook vrouwen in de overgang. Hè? Ja. U bent, als ik het goed heb, 57 nu. Ja. Dan bent u inmiddels zelf ruimschoots ook uw eigen doelgroep geworden. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe is dat? Uh, nou ja, ik, ik, ik, ik had eigenlijk ook, ook uh, 15 jaar geleden... begon ik al steeds meer voor, voor deze uh, leeftijd... vrouwen in deze leeftijdscategorie een affiniteit te krijgen. Dus ja, op een gegeven moment passeer je daar natuurlijk zelf ook doorheen. Maar voor een heleboel zaken die ik hoor bij vrouwen op middelbare leeftijd... heb ik uiteraard begrip, ja. Dus, en die herkent dus, u misschien ook wel? Ja, dat natuurlijk ook wel. Ook ja? wel. Doe dus één ding? Uh, nou ja, het hebben van opvliegers en niet, niet goed kunnen slapen... en, en, en dat soort ongerief dat, uh, dat komt mij wel her. Zegt he u dat dan ook? Oh, dat heb ik ook. Ik zeg wel eens van... Uh, natu natuurlijk. Dus je kan, kan best dus ook iets persoonlijks met je patiënt delen... zonder het alleen maar over jezelf te hebben. Ja. Hebt u bereikt wat u wil in uw vak? Uh, nog niet. Wat moet er nog? Eh... Uh, nou, ik, ik vind dat eigenlijk het draagvlak voor een betere zorg voor de vrouwelijke hartpatiënt... dat dat moet verbreden in cardiologisch Nederland. Dus ik denk dat ik zeker uh, daar nog heel veel werk te verzetten heb. Maar ik doe ook nascholingen voor uh, cardiologen. Ik vind ook dat er een verplichte nascholing moet komen, ook voor jonge cardiologen in opleiding. Een verplichte opleidingsmodule uh, cardiologie voor vrouwen. Uh, genderspecifieke cardiologie. Uh, dat dat moet komen. Uh, en ik denk ook dat er nog een heleboel lacunes zijn... waar invulling aan gegeven moet Noem worden. er dus, eens één. Een. Uh, nou, uh, bijvoorbeeld toch de microvasculaire angina pectoris. De angina pectoris die komt... Even in gewone mensen uh, dan. De, de, de haarvaten van, van de hartspier... Mm -hmm. daar treedt ook veroudering op. En dat zien we dus veel bij vrouwen op middelbare leeftijd. We hebben nieuw gereedschap nodig... om dat beter zichtbaar te maken. Maar we hebben ook nieuwe geneesmiddelen nodig... om dat uh, beter te kunnen behandelen. Ik ga binnenkort met een jonge cardioloog naar uh, het uh, Barbara Streisand Heart Center in Los Angeles... om daar kennis van daar mm -hmm. mee te nemen. En we zijn ook bezig om in Europa een netwerk van centra te vormen... om daarin met elkaar samen te werken. Nou, Ik ben heel benieuwd wat, daar, wat daarvan gaat komen. Daar hoor ik u misschien nog wel eens een andere keer over. Hè? Ik vond het heel leuk dat u er was, mevrouw Maas. Dank u wel. Volgende week praat ik in de kennis van u met Heino Valken. Hij is astronoom en lekenprediker. Ik hoop dat u dan weer luistert. En u kunt van maandag tot en met vrijdag ook luisteren... naar de kennis van nu op Radio 5, van 9 tot 10 avonds. En na 9 uur zometeen kunt u luisteren op Radio 1 naar Holland Doc Radio. Prettige avond nog. Dit is Radio 1.